Tot nu toe hebben minder mensen hun stem uitgebracht voor de provinciale staten en waterschappen dan vier jaar geleden. Om half zes was de opkomst 31 procent, meldt onderzoeksbureau Ipsos. In 2011 ging uiteindelijk 56 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. De stembureaus zijn nog tot negen uur vanavond open. President Poetin heeft Rusland gefeliciteerd met de toetreding van de Krim tot Rusland. Hij deed dat tijdens de herdenking van het ondertekenen van het wetsontwerp waarmee de Oekraïnse regio weer Russisch werd. Het is vandaag een jaar geleden. Poetin bedankte iedereen in de Krim en de stad Sebastopol voor de moed en zelfbeheersing die ze hebben laten zien. De officiële inlijving van de Oekraïnse provincie bij Rusland leidde tot grote verontwaardiging in de westerse wereld. De taxidienst Uberpop is vanaf nu in heel Duitsland verboden. Dat heeft een rechter in Frankfurt bepaald. Bij Uberpop rijden particulieren zonder vergunning klanten rond. Volgens de rechter mag een chauffeur alleen ritten aanbieden als hij de Jetpop verboden. Maar daar trekken de particuliere chauffeurs zich niet veel van aan. De hele oplage van het verboden dagboek van Maaike Vaatstra moet worden vernietigd. Volgens het gerechtshof in Amsterdam is het auteursrecht van de moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra geschonden. Schrijvers Dankbaar en Maurits hebben voor het boek delen van het dagboek van Marianne's moeder Maike gebruikt. En volgens het Hof had dat niet gemogen. Het weer vanavond en vannacht. Kan het nevelig of mistig worden? De temperatuur daalt tot een graad of vijf. Morgen overdag geregeld zon, vooral in het noorden. En het wordt dan 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad... ...staat voor Nieuwe Dam 3 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers.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 Heeft. Altijd, altijd, altijd. 25 altijd. jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015, al 25 jaar. Live. -M -M. Turn up the music. Yes, deel 2 van Stef en Stijn. Hallo, hallo, hallo, hallo. Stef en Stijn. Met zometeen waar wil je dat wij drie minuten over praten? Laat het weten via de mail. Stef en Stijn. Zfm at in de tijd dat Treintje Oosterhuis nog aantrekkelijk... Ik vind dat tegenwoordig zo'n onaantrekkelijke doos... Sorry. Wie, Treintje Oosterhuis? Treintje Oosterhuis. Dat ja, is een beetje een gek gezicht, hè? Ja, het klopt niet helemaal. Nee, ik vind het ook niet helemaal klopt. Maar ja. ze kan wel... Uh, ja, ze heeft een heel, heel... Beetje alsof ze... Yeah, ja, ik snap het. Ja, maar ze gaat wel naar het Songfestival. Gaat, nou ja, uh, daar gaat het. Maar ja, je hebt vorige ook gezien. Uh, muziek is niet altijd belangrijk. Hey, ja, er komt uiterlijk. Soms, dus soms misschien winnen we nu wel met nou, Treintje maar, Oosterhuis. <laughs> Dat is gewoon, dat is gewoon weer dat wij denken dat we een of andere vare... Travestiet hebben gestuurd. En daarvoor nog Caio Firestone. Zo, dat was even verkeerd, om. Caio Firestone. Hé, hey, um, jij hebt de intentie om samen met uh, een klasgenoot van mij, Roel... ook een klasgenoot van jou, <laughs> naar de sportschool te gaan. Ja. En uh, wanneer ga je? Het plan was morgenochtend. Maar... Nou ja, nee, dat was het plan. Oh, je zegt echt zo van het plan was morgenochtend. Nou, ja, dat was het plan, maar... Ja, we lullen het al een paar weken, dus we moeten even kijken het is, het is, Dat is altijd het gezeik Met de sportschool Ik heb nu een sportschool abonnement En ik doe alleen maar de 7 minute challenge Verder doe ik niks, ik ga nooit naar de sportschool en Dat ik is de 7 een... minute challenge dat, uh, maar dat kun je dat, gewoon thuis hebben op je app, of niet? Dat is een uh, workout. En uh, die is hele hoge intensiteit. Is die, ik heb ook wel echt de hele dag spierpijn. Oh ja. um, en dan is het idee, zeg maar, dat je in 7 minuten tijd doe je een workout die normaal ongeveer gelijk staat met een intensiteit ja, van 45 tuurlijk. minuten. Tuurlijk. Nou, het is door de Wall Street Journal is dat wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ja, in maar internet is altijd wel niet. Nee, maar de Wall Street Journal is gewoon een. Ja, betrouw... dus ja gewoon alles wat op internet staat. Nee, maar er zijn meerdere. Dus als er op internet staat dat aliens uh, de wereld hebben overgenomen. dat Brakkoba, maar eigenlijk een vrouw is dat, geloof je dat ook? Er zijn meerdere wetenschappers no, die oh. hebben gekeken naar de, naar de effectiviteit van die workout. En het is ook helemaal niet, niet zo onbekend, alleen nu is het een beetje in een commerciële vorm gegoten. En het, zijn, het is echt 7 minuten helemaal kapot gaan. Het is echt, daarna lig je echt gewoon tien minuten, dus eigenlijk is het een 17-minute workout. Ah, maar jij bent wel vaak een he Helemaal, 7 minuten helemaal bezig, hè? kapot op de grond. Maar ik kan, iedereen, vaker, dus. ik kan iedereen aanraden ja. om die app te downloaden en het een keer te... Anders, ik, da, ik, I dare you. Nou, wacht. Oh, oh. Ik, heb, ik heb buikpijn. Oh, ja, hier zie je dat ga, Jack. Ik daag jou uit, Stijn Duursma. <lacht> en je vindt niet, vergis. vergist. vergist. Pak je jou. is naast de pot gepist. Fuck jou. Wat ga je doen? Pak jou. Back it list. Woo. Heb je je trein gemist? Die geniet je van, of niet? Ben je feminist? Nee, want hij stemt op de vrouwenpartij. Doe Nou. Ik daag jou bij deze uit om een keer de 7 minute workout te doen. Dat is een uitdaging die ik aanga. Kijk, hoppateetje. Morgen. Uh, <laughs> Ooit. Ik nee, ja, niks. nee, ik nee, beloof. Nee, nee. Niks. Luister, oké, okay, ik ga een deal met je maken. Ja. Volgende week, het weekend, dan zijn we in Emmen. Omdat jij bent een jarig. En dan gaan we dat, uh, een heel weekend met jou vieren. Zo ja, zijn wij. Ja. Wij vieren dat een weekend. Ja. En wij gaan, voor we de eerste slok alcohol nemen. Ja. Hebben wij de 7-minute workout gedaan daar. Doet Roel ook mee? Helemaal nee. Goed. Nee. Jawel, wel. Nee. Jij wel. Jij wel. nee jij wel. Dat of, kan helemaal niet. Of wil wij dat doen. gaan doen dan? Zaterdagmiddag. Nou, wij komen vrijdag aan. Ja. We doen het gewoon vrijdag. Uh, ik het kan ik, gewoon thuis, hè? Ik geef je 85% uh, Hoe noem je dat? Toezegging. Maar ik, 50% hou ik nog achter de hand. Ik geloof er geen klote van. Ik ben dus wel Tars. Mijn uh, toestemming ja. is op 85%. Tars. Nice. Leuke grap. Als je Interstellar hebt gezien. Uh. Hey, um, zometeen... uh, heb je Interstellar niet gezien? Rot dan even gauw uh. van het programma. We willen jou hier helemaal niet. Pirate de ja, of, een, of een popcorn tuin. Ja, mag ook. Nou, echt mag dat Of niet. koop die film lekker, kan ons het schelen. Ja, dat is... Stukje promotie van Matthew McConaughey. Matthew McCulloughy. Matthew, McCullough. Matthew McCullough. Nou, Wij zijn naar de, hoe heet het, naar de bioscoop geweest, dus wij hebben al meegedragen. Aan die paar mooie die die ja, ja, film opgeleverd ja. heeft. Ja, ik draag mijn steentje voor bij. Dus als ik iets download, dan mogen ze bij mij niet komen klaar. Exact. Hé, hey, um, uh, zometeen gaan Stijn en ik het drie minuten lang over jouw lievelingsonderwerp hebben. Mag alles zijn. Ja, Het, eerste, alles. het eerste wat binnenkomt, dat gaan we drie minuten behandelen. Ja. Stuur je een mailtje naar stefandsteinzfm.gmail.com of twitter. Stef en Stijn. En dan komt het binnen. Gaan we het daar meteen drie minuten over hebben. Ja, DJ Snake, you know you like it. Some oh. people. Oh.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 the Snake. En eh, uh, de George. You know you like it. Lekker. een oh, beetje. dirty girl. You know you hmm. like it. Ik vind het een heel leuk onderwerp vandaag. Nou, ik ben, ben benieuwd. We mogen drie minuten gaan praten. Over? Over onze jeugd. Oh nee, maar dat... De... Het wordt heel persoonlijk <laughs> ook niet. Nee, ik kan het en, echt niet. Jij hebt, uh, dankzij Sander... Wij, uh, jij, jij, hebt, jij, jij deed DS de vroeger de hele nacht. Nee, ik had echt een verschrikkelijke jeugd. Hoezo? Gewoon. Vertel. <laughs> nee, dat uh, nee, was maar een grapje. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ja, ik ook wel. Ik uh, ben uh, veel verhuisd in mijn jeugd. Wat dan? Ik. Van uh... het ene boerderdorf naar het andere boerendorf. <laughs> uh, <laughs> nee, nee maar nu maak je het ongemakkelijk. Nee, uh, ja, ik ben een uh, paar keer verhuisd toen ik heel jong was. Ik heb toen heel lang in de Barges gewoond, toen heb ik heel lang in de Groene gespecht gewoond. Toen ben ik verhuisd naar Schonebeek. Dat was echt niks. Dat was echt een boerenkutdopwachting ik Fuck te beleven. Wel fuck Schonebeek ook gewoon. Maar toen hadden we wel een heel groot huis. Maar ja, dan moest ik elke dag een uur fietsen of een half uur met de bus. En, nou ja. en uh, daarna heb ik heel jaren lang in het centrum van Emmen gewoond. Ja. En uh, nu we, uh, toen ben ik in Zandvoort gaan wonen. Maar dan praten we inmiddels niet meer over de jeugd. Nee. En nu woon ik in Amsterdam. Nee, ja, maar... ik heb dan echt een hele fijne jeugd gehad. En wat was dan, uh, als je gaat kijken naar jouw jeugd, het hoogtepunt? Nou, het hoogtepunt weet ik niet, maar wat wel echt een soort ding is in mijn jeugd, was altijd Keizer Cusco. Ken je die film? Nee. Nou, dat is altijd een animatiefilm. Oh, dan... jawel. Ja, ja, ja. ja, daar was ik helemaal fan van nog steeds. Vind ik een hele leuke film. Jij ja, was zeker je hele jeugd ook met films bezig. Ja, ook wel. Maar, uh, maar er was een spel bij, Keizer Cusco. En ik weet ja. wel, toen we onze eerste PC kregen, was er in de Groene Specht. Toen was ik zes of zo. Ja. Het was heel uniek toen dat je een PC kreeg, een heel groot ding ook nog. En ik weet nog wel dat we altijd van onze oom kregen we, uh, kregen we spelletjes gebrand. Ja, die, van die illegale. Dat was altijd ja. heel cool, hij kwam ja. aan zijn spelletjes, geen idee hoe hij eraan kwam toen. Uh, en uh, toen kregen we dus een keer Keizer Cusco van hem. ja en, uh, nou, dat was heel cool, want het was een heel leuk spel. Alleen... Iedereen in onze gezin, echt de hele familie, die, die vond het zo tof. Die speelden. We hebben gewoon met z'n allen gespeeld. En dan hebben we gewoon met z'n allen, <laughs> allen uren achter de PC en de beurt. En dat was heel spannend. Maar wat was het leuke? Dat spel dat was natuurlijk een of andere gebrand kutschijfje. Dat kon hij opslaan. Elke keer als de PC Mo moest, uitkreeg, je moest je ook Dus we hebben echt gewoon dagen die PC aan laten staan op Keizer Cusco. Gewoon direct alles mee blijven spelen. En dan hebben we gewoon met z'n allen. En uiteindelijk we zaten we met z'n allen echt dat laatste level. Uh, super spannend en zo. Dat was heel eng. Toen yeah. vond ik nog, want dat was allemaal donker en zo. Maar dat was, gewoon, dat was wel een van de leuke, leukste herinneringen. Gewoon iets wat, echt, als, ik, als iemand naar mijn jeugd vraagt, dat ik dat dan is het Dat vond ik is gewoon echt wel leuk. Ja. Ah, tof. Nou, ik ben geboren in Haarlem. Daarna uh, na twee jaar naar Hoofddorp gegaan. Ja, slecht. En daar woon ik nog steeds. Ja. Nee, ik je woon woont nog, al je hele leven in Hoofddorp. Ga uh, 17... ja, je ooit nog eens weg? Ja. Maar ik woon nu 17 jaar in Hoofddorp. Ik, ik heb Hoofddorp ook wel gezien. Ik ken het ook te goed. Ik ja. weet overal alles te vinden. Ja. En, uh, ja, ik was vroeger eigenlijk altijd al met media bezig. Ik maakte vanaf mijn elfde, ik heb opnames. Ik zal die volgende week ik die meenemen. Volgende week zijn we nu. Toen ik elf. Oh nee, over twee weken. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Oh, je mocht ik eigenlijk nog niet zeggen. Ja, nee, jawel. Okay. wel, hoor, prima. Over, uh, over twee weken neem ik die dan mee. Ik heb mijn opnames van mijn eerste radioshow. Toen was ik elf. Oh. En ik had een videocamera, daar maakte ik altijd video's mee. En ik had vroeger echt een heel, heel, heel. Oh, ja! Yeah. Maar echt, echt. Ook als ik dat terug hoor, ik vind het wel hilarisch. Maar ja, mijn hele jeugd ging eigenlijk over media. Ik wilde vroeger ook altijd Carlo Boshart nadoen. <laughs> maar nee, nee, dat vond... had ik nooit in. Nee, die behoefte voor nee. Jij ja, ja, wou graag Irene Moors zijn. <laughs> ik vraag me af wie van de twee meer op meisjes valt. Carlo of iedereen? Oh, ik dacht over ons twee. Nee, ja, ja, dat was, nee, was, was mij geweest, tuurlijk. Nou, dat denk ik niet. Uh, ik, zo. Jij hebt wel aardige homo trekjes af. Ja, maar het verschil is dus... Ja. Ik omhelst dat en daardoor vat ik meer op meisjes. Jij bent daar schuur voor en daarna neem je meer afstand. En nee, ik, vind dus dat meer gewoon, homo? ik vind het gewoon fucking vies. Nee, maar jij bent gewoon een pussy. En daardoor ben je dus meer vrouw. En dus val je minder op vrouwen. Oh, ho, ho. Nee, ik vind het doei, gewoon... Ik dis je zo hard, vriend. Ik murder je helemaal. Goh, ik moet even bijkomen. Gaan ah, we serieus de pussycat doos. Ja. Uh, nee, jij die hebben ander. Jij hebt het hey, over, mag... over pussy's. Dus bij deze de pussycat doos. Bij Stef en Stijn. Stick with you. I don't go day. So I'm telling you exactly what is on Everybody's breaking up and throwing their love away. Vieet je dit er? Fans Joy hier bij Zie FM Stef en Stein, de En dan voor de Pussy Stick with you. Tijd voor het meteo weer bij de Gestijn Yes, ehm um, <laughs> <laughs> Ik zat even niet op te letten, sorry. Het weer van Metergroep voor de avond, morgen en overmorgen. Zo komen we het nooit bij wordt vanavond overal bewolkt. en vannacht kan in het zuidwesten een vallen. Het koelt af tot rond 5 graden. Na een grijze start komt morgen vanuit het noordoosten geleidelijk het zonnetje tevoorschijn. Het wordt lokaal 8 tot 13 graden. Vrijdag is de temperatuur iets lager, daarbij schijnt eerst de zon. Later nemen wolken het weer over. Ik heb helemaal niet uh, jou de boodschap gegeven om deze als een soort sneltrein voor te lezen hoor. Het wordt vanavond overal bewolkt. Oh. Ja. en vannacht kan. In het zuidwesten een bui vallen. Het koelt af tot rond 5 graden. Ja, ASA zit te wachten, we gaan even door. Dat het dacht denken. ik al. Pd hey, dan. Um, vijf meldingen, waarvan twee fietsen te beginnen op de A10. De Nieuwe Meer, Watergraafsmeer, dat is de buitenring. De achter van knoop van de Amstel. Daar is een omleiding ingesteld. Komt door schade aan wegmeubilair. De stoel die staat meer goed. Verkeer richting Zaanstad. Volgens Schiphol. Dat kan via de A10 Zuid en de A10 West. De A10 in Nieuwe Meer. Volendam. De buitering tussen Watergraafsmeer en de Zeebergtunnel. Daar 4 kilometer stilstaand verkeer door dezelfde schade aan een wegmeubilair. En daardoor ook de andere kant op ter hoogte van de Zeebergertunnel. Is dat twee afgesloten rijstroken. Dan nog de 28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Zoesterberg en Den Dolder. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging door 8 minuten komt door een autobrand. En daardoor ook twee afgesloten rijstroken. Dan de Flitsers. Het is de Flink geflitst vandaag. Ja? Ja, ja. De A2 Den Bosch Utrecht bij Afwit Nieuwegijn bij 96,3. Die hier. We willen natuurlijk allemaal naar huis voor de, voor de verkiezingsuitvragen. Ja, dus dat is allemaal ja. hard rijden. maar ook als ik op thuis ben. Ja. Spannend. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoogmade en Roedevarensveen. Daarbij 24,6. De A5 hoofddorp Knoop en Raasdorp. De hoogte van Haarlem bij 6,2. De A8 Zaandam Amsterdam bij Afid Zaanstad Zuid. Daarbij 3,4.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 Seth and Selena Gomez. Yellow Claw. <laughs> CFM Baby, I gotta have some more. Turn the track up. What's it gonna take to get a score?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 Shook it. Zolfrex samen met GTA. Dat speel je natuurlijk dagelijks. In En daarvoor uh, SM Denters. Samen met Justin Timberlake, Love Dealer. Ze is uitgeschakeld, hè, met de voice. Ja nou, lekker voor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ze zat ook bij uh, RTL Late Night afgelopen week. Ik vind het echt een kutwijf, S.P. Nah, ja, wel. Niet. Een beetje nee. een over het paard getilde van, kijk mij het gemaakt hebben. En nu werkt nah, ze in een ijssalon. Vond... Nee, vind... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ze ik was wel heel SM... eerlijk over wat er gebeurde. Ja, tuurlijk, ze was er wel eerlijk over. Maar en ik vind was... niet dat ze over de paard getilde is. Ja, nou, alleen die bek al. Nah. Nee. Als het op lijkt, betekent niet ja. dat we er een overheen gaan. Ik vind Esme Dent echt een. Nou, ik vind hem gewoon niet zo leuk. Nou, ik vind dat, dat is heel iets anders dan over de paard geteeld Je bent een beetje, beetje overdreven. En een beetje arrogant. Nou, ja, dat vind ik Een beetje boer, ja. Arrogant. Ja, dat mag. Goed. Maar je hoort er wel, want we zijn dan ook alweer. Samen met Justin Timberlake, Love Dealers. De Estavette. Oh, ah. nou, Ben je nou serieus met je, met je boerenstem door die ah. sexy stem van Annabel heen aan het blijven? Ik denk dat mijn stem ook wel heel sexy kan dat zijn. Dat vind ik echt. Ja. <hijen> Goedenavond. En wat wat ben je nou aan het doen? daar ja, waar ben je nou weer zo aan het doen? Er zit iemand aan de telefoon. Ja, oh ja, sorry. Hallo. Hi. Met wie hebben wij het genoegen? Met Ossa. Ossa. Oh, zo spreek je dat uit. Wij kwamen er al niet uit. Wij dachten, we laten jou het gewoon zeggen, want dan hoeven wij geen fouten te maken. <hijen> Ossa of Olsa? je mag het zelf een beetje improviseren, maar Ossa is Oké, okay, noem je vanaf nu gewoon Karen, dat mag Ka wat Hoi Karen. <laughs> Leuke grap. Dat ja, is ja, het ook ja. mogen doen. Sterre ofzo, is ook goed. Nee, Ossa, we zeggen gewoon Ossa. Ossa. Ossa. Ja. Hey, um, Ossa. Um, Doe een beetje ja. denk ik aan Ossie. Ossie. <laughs> dat is jouw beste vriend. <laughs> ja, zeker. Oscar is mijn beste <laughs> maatje. Hé, hey, um, Ossa, wij uh, hebben een vraag gesteld aan Zoe. Namelijk, um, um, hoe ziet jouw ideale relatie eruit? En zij dacht, nou, Ossa, dat is wel een goeie. Die gaat daar ook een perfect antwoord op geven. En, uh, moeilijke, na, hoor. Oh, moeilijke vraag. Vertel, waarom is hij zo moeilijk? Uh, perfect is toch bijna onmogelijk, maar. Ja, maar je kan ja. toch dromen. Ik bedoel, Disney is Disney perfectie voor jou. Dat is waar. Dat is waar. Dro en, als je kunt dromen, ja. Um, ik zou denk ik zeggen dat hij. Ho ho ho ho ho ho ho Wat Me. wat is er staan? Ik heb de vraag nog niet eens gesteld. Ja, wel, Ik gegeven. heb de vraag gesteld. Oh, ik let niet op. Sorry. Nee, ga ga ik ga verder wacht, <laughs> Oké. Nou, dat hij. Dat het wel gezellig heeft in zijn eigen leven, ja, niet alleen maar elkaar vastzitten en zo, ja, ook geen handboeien. natuurlijk wel leuk uitziet wat is leuk, ja. wat val je op? Lang haar, kort haar, baard, geen baard, getint, gewoon Hollands, best wel Hollands, wel een beetje hoor. Ja, blauwe ogen, ja. oké, okay. een beetje Scandinavisch. Wel, Scandinavisch, je wil gewoon een Viking, maar we willen echt gewoon een ruige man met een dikke baard en zo <laughs> en, die en, die naar, en die naar Rockmuziek luistert. <laughs> Precies, ja. En die, en, en die, en die s'nachts naast je komt liggen vervolgens met zijn gitaar en zo, weet je al dat soort dingen. Nou, ik heb geen gitaar, <laughs> maar ik heb wel een baard. Dus, uh... Ja, Stijn heeft een baard en daar is hij heel trots op. Ja. Ik heb er net een compliment op gekregen van, uh, van Paultje. Ken ja, je die, Paul? Uh, ken je Paul Wink? Die ken je wel. Ken ik die? Nee, ik oh. het niet. Er zit heel erg achter Annabel. Nou, nee, oh, dat moet je niet zeggen. <laughs> dat is gewoon de radio. Ah nee, dat vind ik niet leuk. Ken je Annabel wel? Oh. Ja, via Zoe, weet ik wie dit is. Ja, oké, okay, je weet wie het is. Hey, um, ik maar, zou het ook bij laten. Ik maar ik hoor toch wel heel erg, we hebben nu vier antwoorden gehad. Ja, het Heel erg eigen, zijn eigen leven hebben. Ja. Wat, wat is er zo aantrekkelijk aan een man die zijn eigen leven leidt? Ossa. Ja, dan betekent wel dat hij iets te doen heeft in zijn leven, dat hij ook met zo'n baantje heeft en zo. Dat hij wel een beetje weet wat hij wil. En, en is het ook zo dat je daardoor ook misschien een beetje mee kan pikken van zijn leuke leven? Nee, het is vooral omdat ik zelf zo'n leuk leven heb. Dat hij niet alleen aan <tie> mij moet meehangen. Ja, dat je zo'n hangertje <tie> hebt. Maar wat is die zo, met jou vriend? If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Dat gedoe. Ja, ja. Nee, dat liever niet. Gewoon dat hij ook zijn eigen vriend heeft. Dat niet alleen... Uh, met mij of te zijn. Maar je weet wel dat als ze dan eenmaal met die vrienden op stap gaan, dat er van alles kan gebeuren. Ja, maar dat zijn die vrouwen ook. Ja, je moet wel je eigen leven hebben, tuurlijk. En dan doe je dat. En dan is het. Uh, uh, ik uh, zie uh, je uh. zo weinig. Ja, inderdaad. <laughs> jullie vrouwen weten nooit wat jullie willen. Een goede balans zijn. Ja, een goede balans. Balans, dat is echt gewoon uh, onmogelijk om dat te vinden, vind ik. Bij BCL. De advertenties is ook mee, dus dat komt helemaal goed. Ja, dat is de openingszin, dus ik zou ja, nooit hey, met Steven naar dezelfde kloppen. <laughs> hey, dat je gewoon zo zegt... Hé, hey, ik lijk op Bessel Be Be perfect in balans. <laughs> nee, nee, nee, dat nee, gaat dat niet ben werken. Ben jij ja. wel, wel eens versierd um, nee, nee? Is, wel eens met een hele slechte openingszin? Nee, nee, nog nooit. Heb je wel eens iemand versierd met een hele slechte openingszin? Heb je wel eens een blauwtje gelopen? Iedereen... Nou, vat me mee. Ik heb nooit echt iemand verzierd met een slechte opening Het gaat meestal altijd meteen over mijn gekke naam. Ja, oh, Ossa. Wat is je volledige ja. naam? En heb je nog een gekke achternaam? Of wil je dat niet op de radio zeggen? Ja hoor, ik denk dat als mensen me horen... dat ze we weten wel wie ik ben, zeg maar. Dus maar heb je ook Osta, een gek gekke achternaam, of niet? Zunderlin? Hoe? Nee, Sunderlin? Zunderlin, Ah, oh, Dat valt nog mee. Je bent het zonnetje in huis. dat Zunderlin. Nou, dat is een bijzondere naam. Dat vind ik wel leuk. Hé, hey, um, Ossa. Ja? En wie ga jij het estafette stokje doorgeven? Isme. Isme, ook zo'n mooie naam. Ja. En uh, wat denk je dat Ismee gaat antwoorden? Oh, dat, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Eigenlijk. Ja? Ja. Dus daarom, en... daarom geef je het stokje door aan haar. Slim, slim. Ja, ja heel slim. Ja, hey, laatste, verhaal, of laatste vraag. Ze weten nu je voor en je achternaam. Heb je een relatie? Nee. Nee, nou zoek erop op Facebook mensen. Komt helemaal goed. <laughs> hey Ossa, dankjewel. En wij gaan volgende week bellen met. Is mijn estafette? Martin Garrick en Usher. Don't look down. Hey Stijn. Heb jij al contact gehad met het noorden? ik ben bezig met contact zoeken. Met hier, naarmaals. hoe noem je zo'n ding ook alweer? WhatsApp. Je weet van die dingetjes verzend, tik. Tik? Ja, dat deed ze vroeger. Een aardbeving daar hebben jullie gezien. Nee, dat je zo tik, tik. Dan. Weet je zo, ja, ik denk jij gaat toch weer een lelijke opmerking maken dat ze daar nog geen internet hebben. Wat? Een tik. Ja, dat is een apparaat. Dat, ga, dat zie je altijd. Dan moet ze zo tikken en dan. Uh, zo kunnen ze berichten versturen. Hoe noem je dat ook wel weer? Een pieper. Nee, dat is heel ouderwetse. Een bisser. Nee, nog ouderwetser. Echt honderd echt jaar geleden gebruikte dat. Via de lange telefoonpalen dan. Een telegram. En, en jezus. Ik wou dus zeggen, mijn telegram is nog niet aangekomen. Oh, jullie versturen met Telegram? <laughs> Okay. Ja. Nou, hebben nog, je hebt nog vijf minuten. Nou ik ga iets doen. Anders leuk. kies je zelf wat. Ja, nee, ja, nee, dat is wel echt een mannen meegeheten. Ja, maar dat mag, jij, jij, jij hoort toch bij die mannen meegeheten? Ja, ja, ik ben uh, de man-man. Ik ben uh, de elfa-man. de code. elfa mega hit Elfa-man-mega-hit. Uh, man man mega mega we gaan Elfist, Elfist draaien. <laughs> nou, dat is niet waar. Nee, je bent gewoon lullen, Nee, dat is een man niet waar. Zometeen de mannen Zijn gaan gaat er nog even over nadenken. En we gaan het hebben over weet ik veel. Weet ik veel. En we gaan het hebben over uh, boodschappen disco. Ja, leuk. Maar eerst, hier, en eerst. KFM en King. Stijn. Ja. Wat is de mannen mega hit van deze week? Dat uh, waarom... is de schitterende, schitterende klassieker die wij altijd volle borst meezingen als we die opzetten? En dat is. Lee uh, Towers. En als je Lee Towers zegt, dan zeg je natuurlijk. You will never walk alone. You will never walk alone. Maar is dat niet heel erg een Feyenoord liedje? Nee, dat valt een Liverpool liedje meer. Maar niet Nee, dat uit. is Chelsea, dekker. <laughs> nee, oké. Okay. Ja, maar als dat opkomt, joh, dan gaan we allemaal staan. uit volle borst meezing. Wow. Dat is echt altijd vrij. Ja, er komt er zoveel testosteron vrij. Dus. Als je niet genoeg testosteron hebt, dan word je gewoon de kamer uitgetestosteroneerd. <laughs> testosteron. Dus we gaan draaien, Lisa, met. Je voor even Schitter. Schitterend. Pietertje. Het is emotie. In China hebben ze dit liedje ook, hè? You'll never walk alone.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 Sky and a sweet silver song of love. Walk on through the wind. Walk on through the rain. Though your dream. You'll never walk alone. Hier bij ZFM, zometeen nog meer hit. In de vorm van kraak en smaak. Komt eraan, en squeeze me, ook Omi oh cheerleader. En we gaan even bellen met Joost Aertsen. Die organiseert ja. namelijk op 4 april disco boodschappen in de Dirk van den Broek. Ja, lekker. Ah, dat is leuk. Ik dat is veel te vaak lekker. Echt lekker leuk. En zo meteen ook weet ik veel. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.